4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Den Haag wordt vandaag een herdenkingsdienst gehouden voor de kinderen die in 1945 op een schip uit Nederlands-Indië overleden aan de Mazelen. De kinderen zaten op de Nieuw-Amsterdam die op 6 december 1945 met 3800 mensen aan boord uit Singapore vertrok. De opvarenden waren ernstig verzwakt door het verblijf in de Jappenkampen. Onderweg brak aan boord een mazelenepidemie uit. Volgens de archieven overleden er tien kinderen. Maar overlevenden zeggen dat er zo'n honderd kinderen zijn gestorven. Het is voor het eerst dat er voor hen een herdenking is georganiseerd.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 De politie is op zoek naar twee snorfietsers die in Renen een 71-jarige hardloper hebben mishandeld. De hardloper liep op een smal toeristisch fietspad toen twee snorfietsers hem tegemoet kwamen. Bij het passeren zei hij dat ze daar niet mochten rijden en dat pikten ze niet. Ze keerden om en reden hem van achteraan. De man viel op de grond en werd geschopt en geslagen. Hij liep daarbij snij- en schaafhonden op. De politie denkt dat de mannen die tussen de 50 en 55 jaar waren hun snorscooters gehuurd kunnen hebben. En hij heeft daarom ook snorfietsverhuurders in de buurt gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Het weer vannacht vrijwel droog met minima tussen 8 en 14 graden. Vanochtend eerst zon, later meer bewolking en vooral smiddags buien. In het noordoosten mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Maandag weinig verandering. Dinsdag is het de natste... en met 18 graden de minst warme dag van de week. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Goeienacht, daar luister je naar, inderdaad. En um, ja, dit, dit uur, ik vind het gewoon niet een heel erg makkelijk uur dit eigenlijk. Althans, uh, kijk, qua tijdstip, de, de, we zijn allemaal wakker, dus de, daar hebben we het niet over qua makkelijkheid of zo. Maar uh, het, het einde nadert dan wel niet voor mij, maar wel voor mijn collega Luc Ikking, Want die, uh, die gaat ons verlaten hier bij BNN, bij Radio 1, bij uh, de publieke omroep. Hij heeft een, een andere baan gevonden en... Nu moet je weten, Luc en ik die, uh, die kennen elkaar vijf en half jaar. Vijf en half jaar kwam geleden kwam ik bij BNN werken. Toen werkte Luc er al. En uh, we hebben heel veel dingen gedaan. We, we, we hebben op een schip gezeten, drie weken lang met z'n tweeën. Echt gewoond voor Radio 1 ook. De schippers van BNN heetten dat. En dan uh, waren we dag en nacht bij elkaar. En we hebben veel radio samen gemaakt. Veel over radio gepraat. Uh, veel uit eten geweest, veel biertjes gedronken. Uh, nou ja, dus altijd hier in de nacht, en, uh, al minimaal een jaar eigenlijk... dat we het programma na elkaar hebben. Daarvoor werkte ik ook al in de nacht, uh, qua regisseur zijnde en zo. En we hebben uh, samen zijn programma bedacht ook, hier op Radio 1. En uh, nu ben ik echt heel slecht in afscheid nemen. Vroeger al, toen ik uh, familieweekenden had dan met, mijn, met, met, met de familie, in Hellendoorn zaten we vrijdagmiddag daar al naartoe vanuit school meteen en dan zondagmiddag terug en dat vond ik altijd zo erg, huilen op de achterbank. Het was echt, uh, het was echt... toen was ik wel 8, 9 jaar dus het is in de, in de jaren wel veel minder geworden. Ik ben nu uh, 24 dus het, ik ben allemaal wel wat, ik kan het veel beter relativeren maar ik blijf heel slecht in afscheid nemen. en daarom uh, dacht ik, ik bel Luc gewoon nu vast. Luc, goeienacht. Luc? Ja? ja. Ik, ik, ik, ik bel je alvast, want jij komt zo meteen deze kant op, neem ik aan, naar Radio 1. Ja. Voor je programma. En uh, jij, gaat dus, uh, jij gaat dus... Je laatste programma, je laatste wapenfeit op Radio 1 wordt het, vannacht. Ja, dat klopt. En uh, nou ja, omdat we veel samen hebben gewerkt, uh, uh, wil ik op een passende manier afscheid van je nemen. Ik heb ook, ik heb ook lekker drankjes meegenomen en zo, en nog uh, gezelligheid. Maar ook, omdat ik dus zo slecht ben in afscheid nemen, uh, gaan we ook in therapie samen. Oei. Ja zometeen komt, uh, komt Marianne en uh, die heeft workshops gegeven in het feit van afscheid nemen van je collega's. Okay. En, uh, en uh, dat daar wil ik graag met jou in. Dus eigenlijk mijn vraag is, uh, uh, kom snel naar, naar Radio 1. Dan Heel. kunnen we aan onze therapie beginnen. Ja, dat, is, dat is goed. Hoop, is er, dat is het nodig hebben denk ik. <laughs> ik, ik. Ik kom er nu aan, dat komt helemaal goed. Ik hoop dat je het aan kan zo, uh, zo uh, midden in de nacht om in therapie te gaan met mij. Maar ik, ik, denk, ik, ik ken je een beetje, dat komt wel goed. Ja, dat komt vast goed. Ik kom er nu aan. Yes, spring op de fiets en uh, rijd deze kant op van het Mediapark. Oh, en uh, terwijl Luc uh, onderweg is op de fiets hier naartoe, vraag ik ook jou om in te bellen. 0801121. Hoe ben jij met afscheid nemen? Ben je uh, er koelbloedig in? Denk je, nou, voor die ene uh, weer een andere vriend of vriendin? Of uh, blijf je er ook altijd zo in hangen? Dat je gewoon niet zo... Ook met mijn exen. Ik kan ook geen afscheid nemen van mijn exen altijd. Blijf ik ook nog wel twee, drie maanden aan vastplakken... eer dat ik het echt, uh, ja... Kan, uh, kan afsluiten. 0800-1121, laat je horen hoe jij bent qua afscheid nemen. Of mailen mag ook naar nachtbrakers.bnn.nl En dit is het eerste liedje dat ik speciaal draai voor Luc. Dit is Ray Charles met Bye Bye Love. Ray Charles, Bye Bye Love. En uh, bij mij was hij vooral eigenlijk bekend van de Everly Brothers. Maar uh, dit, dit, ja, deze versie is natuurlijk ook fantastisch. Iets meer uh, trompetten en iets meer dansen. Het gaat over afscheid nemen. Zo zeven uh, minuten over vier hier op Radio 1. En uh, afscheid nemen van je collega's, maar ook wel van vrienden. En uh, ja, over vrienden gesproken, ze zitten er weer hoor in Boyd's Bar... en ze praten mee over, uh, nou, over afscheid nemen. Boyd's Bar. Als ik zelf afscheid zou nemen, vind ik dat heel pijnlijk. Want je dan zo in het middelpunt staat en dan uh, vindt iedereen het officieel voor je of is heel blij. Maar al die, al die emoties die te, veel, die, te, die te veel uit te hebben, vind ik altijd heel irritant. En de dus stijl daar, weet je, een zak aardappelen. Ja. Ja, ja, inderdaad, jammer. In, ja, ja, maar ja, het, uh, ik ga leuke weer dingen weer doen. Ja, precies. Het nou, gaat je daar ook zeker wel Ja, ja dankjewel, het is zo beetje hè? He? Ja. ja, het is zo, uh, laag gaan gewoon weg. Gewoon weg. Ja, ik, ik, ben, oh. nou ja, ik, ik ben weggegaan bij mijn vorige werkgever. En toen heb ik dat dus eigenlijk allemaal niet echt gedaan om dat soort dingen te vermijden. Ik ben gewoon weggaan. En uh. ik heb al nog met een paar mensen een keer een borrel gedronken in de bar. Een, een berichtje gestuurd van hé, hey, ik zit dan en dan uh, daar, kom langs een zin heb. Maar niet op mijn werk, echt afscheid genomen. Om of dat, dat je het zit om, om het, het feestvarken te zijn? Of nee, nee, nee, omdat, omdat ik het gewoon. Uh, ja. Ja, ik weet het. het is toch ook niet, ik was helemaal klaar daar. Ik had er vijf jaar gewerkt. Ik wilde echt iets anders gaan doen. En dat ging toen uh, gebeuren. En ik dacht, nou ja, mooi geweest. En dat, vond, ik vond het helemaal niet passen bij het gevoel dat ik had. om dan uh, daar een ja, soort van ja, ja, ja. iets omheen te bouwen. wat dan normaal feestelijk is of ja. zo. Of, of gezellig. En de mensen was ik ook wel een beetje zat. Dus je hebt wel je op. Ah, Oké, okay, dat is wel leuk. Je hebt wel <laughs> ja, ja, Je dus, Ik Het was helemaal zien. klaar. Ik, ik, ja. ik, ik, ik was blij. Vooral. Nou, ik heb hier dus een te gek afscheidsfeest gehad. Maar ik ben weer terug. <laughs> ja, nou, het, het over afscheid met veel mensen. Ik heb ergens gewerkt waar het bedrijf gewoon ophield te bestaan. Oh. En uh, uh, dat was mijn krant. En uh, toen kwam de hoofd dus, en yeah, Ja, we gaan over twee dagen de laatste krant baken. Uh, en toen moest iedereen heel erg huilen, want iedereen was zijn baan kwijt. Maar het was ook heel gezellig daardoor, omdat iedereen ineens... Fuck it. Dus we zijn echt een... Ik denk dat dit, het was een soort bijbels was. Dus dat ze een week lang echt uh, in uh, Bolle Jan en de Casablanca hebben gehangen... En, <lacht> en alleen maar toeterlam waren. Want iedereen kreeg een dikke oproeppremie. En overdag was bakjes bakkies doen, want iedereen was vrij. Dus dat was heel gezellig. Maar <lacht> ja, zo kan het ook. Ik heb ooit bij een, uh, uh, een verzekeraar gewerkt en... De... Dat was een hele duffe bende, dat was in Zwolle. En als daar mensen weggingen die er al dertig jaar werkten... dan kwam er een kar op vrijdagmiddag. En een kar, dat is zo'n kar oh met oh een half kar. God. Hoe langer je er werkte, hoe gevulder de kar. Dus je nee. de kort werkt, heb je een half bakje nootjes met zo'n folie erover... en, en een half kratje pils. En als je er dertig jaar werkt, had je een heel krat pils. Dan stonden mensen om zo'n... Het was echt die office, weet je wel. Om zo'n eiland heen. Dan hingen zo'n net één slingertje, een beetje zo, bezoedeld. En dan stonden die mensen zo op een rijtje van... Zo, nou. Uh, Mensen die met pensioen gingen. Dat leuk, hè? Zo, Jan, wat ga je doen nou? Ja, kleinkinderen en een beetje dat. En dat duurde een half uurtje. Dat was nou, succes ermee, hè? Dat was echt het verdrietigste dingen die ik ooit heb gezien. Iedereen die dan ook meteen weggerend. Zo van, oh ja, het verplichte deel zit Het moet wel naar mijn gezin weer, weet je wel. Nou, maar het is wel vervelend als je afscheid moet nemen... van mensen die weg moeten. Dat is kut. Kijk, als je zelf denkt, gewoon net zoals jij, dat je denkt... ik ben er echt klaar mee en het is leuk geweest... Ja, prima, dan kan je gewoon een feestje bouwen. Maar als iemand weg moet door bezuiniging... Of... Whatever shit. Dat is altijd dat best wel lastig ook. He. Echt... Van, hoe neem je dan afscheid? Ja. Moet, moet, moet er dan een feestje komen? Zo... Of, ja, voor zo'n bedrijf is het ook best wel lastig. Van... Ja, want je kan ook niet zeggen, uh, Je kan niet zeggen, nou, doei. Want, want jij flikkert ze eruit. Dus heb je in ieder geval nog het idee dat je iets moet doen om ze nog met een fijn gevoel. Maar je kunt ook niet zeggen, we, ga, we, we gaan Klaus Klaus House afhuren. Ja, nee, nee, maar ik vind wat ik in het begin zei. Van, ik vind het, mijn eigen afscheid. Ik bedoel, wat jij zegt, het is een teken van waardering. Dus ik zou die waardering ook wel willen krijgen. Maar ik vind het heel gênant. Maar ik vind Annemans afscheid vaak heel erg leuk. Ja. Heel gezellig. En, uh, en, en vaak is het dat inderdaad, als het gewoon om een goede reden is... en iemand gaat gewoon weg want heeft een andere baan of andere kans, wat dan ook. Ja, dan is dat alleen, alleen maar leuk. Mm -hmm. Dan is oké, okay, jammer dat je gaat te gek, maar maak nog een mooi laatste feestje van met elkaar. Dus dat, is, dat, uh, dat vind ik altijd wel ja, Want gezellig. Wat jij zegt bij, uh, dat je het niet zo leuk vond. Ik, ja. Bij mijn vorige baan, ik had het heel leuk gewerkt. En ik ging uh, naar een andere hele leuke nieuwe baan. Dat was echt prima. Was super ja. afscheid gehad. Ja. Ja. Je ja, hebt vast ook wel een keer een, een afscheid gehad van je werk. En dat kan dan van echt je werk werk zijn geweest. Of uh, misschien wel van een bijbaantje, zo in de zomer. Dat is ook zomervakantie nu, hè. En dan heb je allemaal van die vakantiebaantjes. Of gewoon van je echt werk. Of je bent met pensioen gegaan. Hoe zag jouw afscheid eruit op je werk? Laat je horen. 0800-1121. I didn't change my name for good luck. It just happened to be mine. Didn't ask for any reason.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 till that day is mine so isn't me the one who's out of sight am I running out of time do you want to see me present yet yeah, they got you through the night is your vision to be safe and told that everything's alright when the whole goddamn world knows about the danger of this tide well then I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 To see me through knowing I would never leave. Knowing I would never leave. So until that day is mine, darling, I would wait. I would wait.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 Wat een mooi liedje dit. Michael Prins, de, de, de winnaar van de beste singer-songwriter... Close to You, hier op Radio 1. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen... dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon... Frank van der Lende. Lende. Wnm Radio 1. Nachtbrakers. Ja, daar luister je naar. En, uh, het gaat over uh, afscheid nemen, afscheid uh, op je werk. Ik had zelf nog even te denken. Ik ben ooit, ja, eigenlijk, ik ben op mijn 19e bij BNN gekomen. Dus ik heb nooit echt, ik heb één vakantiebaantje gehad. Maar dat was uh, stel niet zo heel veel voor. Dus het afscheid ook eigenlijk niet. Maar uh, Luc Ikkink, mijn uh, gewaardeerde collega, die, uh, die gaat uh, het pand verlaten. Zowel BNN als Radio 1. En uh, vandaar dat het gaat over afscheid nemen. En ook over uh, ja, hoe jouw afscheid er dan uit zal zien op je werk. Uh, je kan nog steeds inbellen 0800 1121. En, um, en voor dit speciale geval, voor dit speciale uur... en zometeen ook voor Luc en mij, uh, heb ik Marianne Luier uitgenodigd. Goeie, goedenacht. Ja, goedenavond. Goedenavond. Goeienacht, ja. ik um, ja, kan alle kanten ja. op, uh, voor ieder ja. wat wil. Uh, ja, over afscheid. Jij hebt, jij hebt, jij hebt ooit uh, workshops gegeven over hoe je afscheid moet nemen van een collega. En uh, ik heb ook een artikel erover ja. gelezen in de Elsevier: dat er allemaal verschillende manieren zijn op hoe je. Dat je, dus dat je het heel snel kan doen, heel staccato, maar dan ben je een soort Houdini, als het ware: dat je in ja. één keer verdwenen bent. Ja, ja, of dat, dat je het heel voor. uitgebreid doet en ja. dat, het, dat je het heel erg gaat rekken, en dat het eigenlijk of alleen maar pijnlijker wordt, of zelfs een beetje vervelend. Ja. Maar Inderdaad. wat is de beste manier? De beste manier is de manier die bij jou past. En ja. dat is meteen het moeilijkste ook. Want ja, wie ben ik? En wat is mijn uh, relatie tot die ander of tot mijn collega's... Hè, die ik verlaat of waar ik naartoe ga? Ja. Dus het is eigenlijk wel een heel belangrijk moment in je leven. En het is mij opgevallen... Hè, ik, ik adviseer allerlei mensen altijd in hun werksituatie... als het gaat om uh, persoonlijke vraagstukken, samenwerkingsvraagstukken, loopbaar vraagstukken, reorganisaties, conflicten... Uh, dan uh, is het mij opgevallen dat eigenlijk heel weinig gepraat wordt over dat afscheid nemen. He, we maken er grapjes over of wat je zegt. Mensen verdwijnen ineens. Of ze doen iets heel uitbundigs. Je ziet ook vaak dat uh, tegenstrijdige reacties ontstaan. Dus ineens gaan mensen heel vertrouwelijk worden wat ze niet deden. Dat kan gebeuren. Ga ze geheime... gaan ze ineens allemaal jouw ja, geheimen toevertrouwen. Moet <lacht> ja, ze denken, oh, joh, ja, ja, die bent gaat toch, toch weg. weg. Zoiets. <lacht> Of nu of nooit of zo. En, uh, maar het kan ook zo zijn dat collega's ineens niet meer uh, bij je langskomen voor een bakje koffie. Hè? Want die denken, ja, ach, die gaat toch weg, dus wat heb je eraan? Je hoeft niet meer te investeren ja, in diegene, voor je, je netwerk. En, voor... en uh, eigenlijk wordt daar dan niet over gepraat. Dus je merkt dat aan jezelf. En uh, dan denk je van, ja, wat, wat moet ik ermee? En zelf ook, hoe ga ik om met mijn collega's? En dan zeg ik altijd, ja, vier het leven. En probeer dus dit soort momenten juist ja, te vieren. Door middel van een feestje te geven, door middel van alles er nog uit te halen wat er in die laatste ja. maand in zit. Ja, en niet alleen feesten, maar ook uh, goed met elkaar uh, ja, praten. Van, uh, he, want het is toch belangrijk, zoals in jouw situatie ook. Je hebt ruim vijf jaar, ik begrepen, ja, ja. met uh, Luc samengewerkt. Is het misschien toch wel mooi om eens even uit te wisselen. Joh, uh, nou, wat, uh, wat, wat vond ik er leuk aan. Beetje herinneringen ophalen. Ja, een beetje herinneringen en, uh, ja, dus uh, op die manier eigenlijk een verdieping aan te brengen in, in de relatie dan, die je hebt. Dat is dan slim om te doen uh, van beide kanten. Dus van ja. afscheid nemend, als, uh, dus ja. degene die weggaat, als ja. degene die blijft. Ja, nou vind ik wel degene die weggaat, die ja. neemt de stap, hè. Die, die gaat dus in de actie. En uh, die, daar, ja, dan zeg ik wel, neem regie. Dus die heeft eigenlijk nog iets meer verantwoordelijkheid, als ik het zo zwaar moet zeggen hoor. Ja dan degene die verlaten wordt, als het ware. Als ik het zo want, mag zeggen. Ja, ja nee, nee, absoluut. Ja. Maar die blijft natuurlijk wel in zijn... degene die verlaten wordt ja. in zijn vertrouwelijke omgeving... met andere ja. collega's en zo nog. Ja. Dus eigenlijk ja. is het voor diegene makkelijker... dan voor degene die weggaat? Uh, nou, degene die weggaat... die heeft vaak weer een goed gevoel... want die zet zelf een stap. Die gaat hè? een, nieuwe uitdaging, die gaat een aan. nieuwe uitdaging aan. Die ziet alweer allerlei nieuwe horizonnen met nieuwe kansen en die kijkt nog even achterom als het ware. En, uh, dus het is vaak makkelijker om weg te gaan dan om verlaten te worden. Als ben je wel eens hele schrijnende uh, gevallen tegengekomen in die workshops die je hebt gegeven? Dat mensen eh, dat, het, dat, het echt, dat er paniek, dat er ruzie kwam op een, op een kantoor ja. of in een bedrijf? Dat er... Ja, ruzie komt eigenlijk best wel veel voor. Als het en, om afscheid nemen ja, gaat? Ja, als het om afscheid nemen gaat, ja. Ja, eigenlijk wel. En in welke opzichten dan? Dat mensen, nou wat ik zeg, de een die weggaat, die gaat heel snel denken van daar, straks wordt alles veel beter... En uh, verwaarloosd eigenlijk de omgeving. En die andere die denkt: dan, uh, Nou, ik word in de steek gelaten. En dat je dus in plaats van dat het leuk is. eigenlijk met een beetje wrok en wrevel. dat er gedoe ontstaat, als het ware. Ja, maar is er dan echt ruzie dat ook de hele, het werk er allemaal onder leidt? En dat de computers over de desk vliegen, <laughs> bij wijze van spreken? Nou, dat heb ik niet meegemaakt. Maar wel uh, kan je heel uh, ja frustreren. En dan later zit je met de brokken. Ja. Snap je? Dan ja, denk je maar van, wat, uh, waarom... ja, wacht even. Nou, uh, dat is allemaal achter de rug en dan heb ik het verpest. Zeg maar. En wat gebeurt er dan qua, qua ruzie? Ja, nou, ik heb niet meegemaakt dat ze met computers gingen gooien, hoor. Oké. Okay. Maar, uh, nou, nare dingen zeggen tegen elkaar echt wel ruzie uh, op de gang. en in, uh, Ja, dat wel. Ik heb het zelf ook meegemaakt, trouwens. Dus Hoe dat er ging toch dat dan? mensen bij jou binnenkomen en dan krijg je ruzie over iets... met iemand waar je nooit ruzie mee had... Ja, die gaat gewoon schreeuwen, schelden van ja, dat is ook wat, die zou dit nog regelen, dat heb ik niet gedaan, ik zou nog 10.000 euro, blablabla bla, bla, voor het project, heb je niet meer geregeld, je gaat er als een haas vandoor en zo. En dat, dat ik dan zelf ook later dacht, nou, dat is nog nooit gebeurd, dus toen nee. begon ik te denken, wacht, hij is misschien boos omdat ik wegga, dus ben ik ook toen gaan praten. En wat bleek? Dat was ook zo. Maar was het ook opgekropte woede van al misschien die vijf jaar of die tien jaar dat je daar al werkte... dat nou, er een beetje oude koeien uit de ja, sloot werden gehaald? Ja, dat. En het is natuurlijk makkelijk, want jij gaat weg. Dus ik kan mooi al mijn frustratie, ook wat niks met jou te maken heeft, ik <laughs> mooi bij jou dumpen. Want je hoeft de volgende dag niet weer ja. aan de vergadertafel nee, te zitten? of toch niet. Het toch ook mooi de schuld van dingen bij jou dumpen. Er komt eigenlijk veel meer bij kijken dan ja. alleen maar van... hé, hey, het was gezellig, het ga je goed op je volgende ja. werk. Heb je natuurlijk ook dat soort afscheidfeestjes of afscheid? Ja, natuurlijk. Kijk, het hangt er wel een beetje vanaf. Hoe lang heb je met elkaar gewerkt? Hoe lang heb ik ergens gewerkt? Ja. Wat heb ik gedaan daar? He, dat, dat maakt allemaal wel uit. Wat is de norm over het algemeen hoe een afscheidsfeestje eruit moet zien? Heeft dat bijvoorbeeld te maken met hoe lang je ergens werkt? Is, er een soort, is daar een soort regeling nee, voor? Nee, nee, ik zeg van niet. Kijk, ik, ik zeg, je moet doen wat bij jou past. Nou, dat is meteen het moeilijkste wat er is. Wat past dan bij jou? Ja. Uh, de geëikte vormen zijn natuurlijk de afscheidsrecepties, het feestje en ik weet al niet wat. Uh, wel belangrijk. Ik zie ook vaak dat mensen uh, het voor anderen altijd heel belangrijk vinden... dat die ander die weggaat, die moet een receptie geven. Maar als hij zelf weg moet gaan, nee, dan is het niet nodig. Weet je, dat, dan uh, moeten andere mensen het dan, regelen. ja. ja. Maar ik vind uh, wat jij nu doet met dit programma, ja. is ook al een vorm van afscheid nemen. Weet je? Nee, Dat ja, absoluut. Wel maar, leuk. Maar is het goed of is het slecht? Heel goed. Ja? goed. Want het is, helemaal, het is vanuit je werk, over mijn werk. Over je werk, met je werk, met je collega. Weet maar je. ook wel privé, want ik, ben, ja, uh, ik, ik ga ook wel eens uit eten met Luc en ik drink ja. ook wel eens een biertje met hem. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje dubbelop afscheid nemen. Ik, tuurlijk kan ik hem nog wel zien. Hij gaat ook nog in Amsterdam werken en zo. En daar woon ik. Dus dat is eigenlijk misschien nog wel handiger dan nu dat hij in Hilversum woont. Ja, maar het is wel heel erg leuk dat je buiten, dat je privé hè, met elkaar uh, praat en uh, omgaat. Ook in je werk daar een vorm van weet te vinden, zoals ja. dit. Dat vind ja. ik wel heel... Ja, goed gevonden. Nou ja, en ook wel gewoon therapeutisch werkt het voor mij hoor. Dat is ja, het ook wel. Ja. Nee, maar echt. Gewoon om erover te praten wat je net ja, zegt. Dat het ja. goed is. Ja, je, je, je zit, je, het is ook echt oprecht gemeen. Ja, nee, absoluut. Het is niet alleen maar een trucje nee, van... Nee, nou, nee, heb helemaal ik niet. ...mijn programma ik, gevuld. Nee, hij belde <laughs> mij tweeënhalve weken geleden, denk ik. Op een woensdagavond. Ik weet nog goed waar ik was. En met het nieuws dus dat hij, dat hij wegging... En, uh, ja. en toen, uh, ja, oh, sindsdien, sindsdien vind ik het wel gewoon vervelend als ik eraan denk. Dan denk ik denk ja. wel van, we ah, voetballen dus ook, ook altijd geleden. op, het, op, op ja. de redactie en zo. Maar ja, dan dus... gaan we, gaan, we gaan zo meteen in therapie bij jou. <laughs> ja. Je hebt wat, uh, je hebt wat uh, informatie ja. over ons en dan gaan we mee aan de slag. Ja. Dus ik ga zo meteen, uh, Luc is inmiddels op ja, de fiets uh, hier aangekomen. En dan gaan we eventjes met Luc uh, nou, ja, het even allemaal analyseren. Ja. Blijf lekker zitten mm -hmm. en uh, totdat Luc binnen is, hoor je Pulp met Come on People. She came from Greece, she had this Sculpture at St. Martin's College, that's where I got her eye. She told me that the damp was loaded. I said my case on a room, Coca-Cola. She said, Fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people.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 Pretend you got no money And she just laughed and said Are you so funny? I said, yeah I can't see anyone else smiling Are you sure? You wanna live like common people You wanna see whatever common people see Wanna sleep with common people You wanna sleep with common people like me But she didn't She just smiled and held my in de jaren 90, maar nooit vergeten dit hoor, Pulp en Come On People. Wat een goede, wat een goede band. Dat is echt heel vet. Jarvis Cocker als frontman. Goed, fijn. Op Radio 1, het is uh, half vijf en uh, ja, je, je luistert uh, naar, uh, naar nachtbrakers en uh, we, we gaan in therapie. Luc, mijn uh, collega. Goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Fijn dat je er bent. Ja. Die, uh, die gaat weg, die gaat uh, BNN verlaten, Radio 1 verlaten. Die gaat uh, naar RTL 4, een uh, tv-programma maken. Ja. Uh, late night. ik zag vandaag ook een reclame ik zat uh, RTL 4 een stukje, ik, ik zat iets te kijken maar ja. met een reclame en dan zie ik allemaal reclames over met Roberto Tan. Ja, de spotjes die, zijn er al, die draaien dan nu al hè. ik hoopte eigenlijk jou ook al te zien daarin nee, nee, nee daar zit ik nog niet in wanneer komt dat? nee, ik denk niet dat ik, dat ik in die spotjes kom hij is echt de anker, hè, ja, Humberto hij is, is de anker. en, uh, en ik, ik zit naast. Tegenover, maar dus ik denk niet dat... Uh, nee, er komen geen spotjes waar ik in zit. Niemand kent mij ook nog, hè? dus dat zou graag zijn. Niet, nog niet. <laughs> zo, voordat het zover is dat heel, heel Nederlands jou echt leert kennen... behalve je stem natuurlijk. Uh, zitten we hier nog eventjes op, uh, op, op Radio 1. Jij bent zometeen tussen 5 en 7 je laatste programma. Ja. Maar ik heb Marianne Luier uitgenodigd. Uh, want zij geeft workshops in afscheid nemen van je collega... En uh, ik ben heel slecht aan afscheid nemen, dus ik dacht van ja, ik, ik, we moeten begeleid afscheid van elkaar nemen. Ja, voordat je huidend op de achterbank krijgt. Nou ja, is. ja, ja. <laughs> ja, ja, ja dat en... wil ik. Dus ik, denk, ik wil wel dat we het goed afsluiten. En ik denk dat we elkaar nog wel gaan zien buiten werk om. Ja. Maar niet zo uh, vaak als we dat nu hadden, bijna elke dag. Nou, nee, dat klopt. Dus daar moet, moet ik even aan wennen. Maar ik dus zag daar uh... nu zes dagen in de week. Nou, nou vijf... vijf. Jij werkt natuurlijk ja. wat minder dan ik, maar... Uh... Ja. Vijf dagen in de week en soms nog inderdaad buiten. Ja. Maar uh, Marianne, ja. um, wat, wat, moeten we, wat kunnen we doen? Wat doe jij in die workshops wat wij nu ook kunnen doen? Ja, nou, ik denk dat dit, uh, die uitnodiging van jou aan Luc uh, om hier te zijn en hierover te praten... dat al een, eigenlijk een soort cadeautje is uh, voor jou, Luc. En uh, Luc, uh, allereerst van harte gefeliciteerd je. met uh, je nieuwe baan Dank natuurlijk. Je. Uh, dat als eerste. En ik denk dat dit heel goed is om er even over te praten. Want het is toch eigenlijk een stap. Je maakt er ook wel grapjes over. Dat ja. wordt heel vaak gedaan. Een beetje, beetje ook een beetje weglachen. Want het is toch wel een heel uh, ingrijpende stap. Het is toch best wel een hele ja, uh, belangrijke stap in je leven. Met heel veel consequenties. Want uh -huh. wat je zegt: collega's waar ik zes dagen al mee werkte uh, in de week. Ja, dat ga, die ga ik verlaten. Ik ga met anderen samenwerken. Hoe, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Uh, nou, dat is ja. Uh, ik werkte inderdaad zes dagen in de week en, uh, dus je, uh, uh, en ik heb ook een afscheidsspeechje al gedaan uh, vrijdag, want toen oh, ja. hadden we de laatste aflevering van BNN Today, avondprogramma. En uh, toen zei ook, ik ook van ja, het is, uh, het is uh, niet zo denk ik bij een ander bedrijf, heb je misschien al heel snel dat je werk en, en daarnaast privé hebt, maar bij BNN is het ook echt privé en ja. werk, dat hoort een beetje bij elkaar, dat is, oh. dat is samen. Ja. En je gaat er heel snel. Uh, uh, bij word je bevriend met, uh, met je collega's. Dus dat is. Uh, nou, ik vind het wel jammer. Ja. Wel ja. Jammer om weg te gaan. Ja. Ja. Ja. Dus dat, dat maakt het beste. Uh zeg maar ingrijpender. Ja. Uh, Daar moest je, moest je, ik moest er langer, nog langer denk ik over nadenken ja. dan wanneer je een vervelende werkomgeving had natuurlijk, want dan denk je van, nou ja, ja, ja, de zonvloed ja. en uh, <laughs> de groetjes, maar dat is nu niet zo. Nee. Nou, Oké, okay. nou dat is wel mooi om te horen al, vind je niet? Uh, ja, absoluut, nee, nee, maar dat, dat ben ik heel, en dat wist ik ook, en we gunnen het hem ook allemaal echt ja, van harte. Ja, tuurlijk, ja. Ja, dat is ook wel eigen afscheid van. Het is het heeft twee kanten. Het is heel positief. Want je zet een stap die goed is voor jou en leuk, et cetera. Dus dat ja. is allemaal uh, feest en leuk. Maar het heeft ook wel iets negatiefs van uh, vertrek, zeg maar. Van ja. uh, je laat iets achter je wat niet meer terugkomt. Nou, uh, en, en, en ook meteen ook heel erg uh, duidelijk uh, een vertrek natuurlijk. Omdat ja. ik ook bij Radio 1 wegga. En, ja. uh, en, bij bier. en dus het is zeg maar, je bent in één keer weg. En op een of andere manier voelt het dan. Omdat je dan ook op de radio zit en zo. Dus zo zoals uh, vrijdag heb je ook een afscheid gedaan. En, dan, en nu weer straks ook weer. en Dan, dan is het ook echt gewoon. Je, je viert ook zo'n afscheid met, met iedereen, de hele burst erbij <laughs> ja. en zo. En uh, dan is het ook. Je wordt ook meteen heel erg lang op de feiten gedrukt dat je weggaat. Ja. Ja. Ja. Het is heel intensief ook al, begrijp ik wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Is het ook wel uh, past bij jou? Om het zo te doen? Nou zo, ja, zoals vrijdag. Uh, en, en nu ook wel, denk ik. Hoop ik dan maar, want er is nog een nachtuitzending. Uh, uh, uh, die straks uh, uh, is wordt gemaakt. En die weet ik zelf niet zo van. Maar dan gaan we ook afscheid nemen van de BN University-mensen. Dus die het uh, de, de, de programma Start hebben gemaakt. Mm -hmm. En uh, dus dat vind ik wel leuk. Zo, zo uh, op de radio. En zo ja, dat, kan ik wel, dat vind ik wel tof. Ja, ja. hartstikke goed. Ja. En uh, weet je ook een beetje wat het betekent voor bijvoorbeeld. Frank, dat je weggaat? Nou, wat Frank vertelde, dus dat ik hem uh, belde. Uh, ik weet niet eens meer wanneer dat was. Inderdaad. Ja, woensdagavond kan ik me herinneren. Ja? En uh, dat ik wegging. En toen had ik het verteld aan... Uh, drie mensen, denk ik, ongeveer. En toen dacht ik, oh ja, dan moet ik Frank... Ik had een lijstje met, met wie je dan eerst even belt, hè. En daarna... Met de grote baas. Ja, Ja, ja, precies, Pennis, ja, ja, ja, ja, ja. en Stroot. Uh, en die... die uh, en dus dat is dan zo'n rijtje met wie je eerst hebt belt. En daarna vertel je het dan aan de, aan de, aan de, aan de rest, zeg maar. Okay. Aan de grote groep. Dus Frank zat al in dat rijtje. En nou. ik, eh, volgens mij. Ja, dat scheelt al, hè? Nou, dat is zo ja. heel mooi gezegd, weer. <laughs> dus je mooi, bent wel behoorlijk belangrijk. Ja, voor jou. ja, je zat ja in me in, dunkt, je, ja. Ja, je zat ja. in de top, in de top <laughs> oh, ja. 7, denk ik zo'n beetje, inderdaad. <laughs> uh, maar ik weet dat je echt. Frank schrok me, ook ja. echt dat toen ik dat, toen ik dat zei. Was, ja. het, was het echt. Uh, volgens oh, mij schold ook heel hard zo van. Nou, oh, nou, nou wel uh, hoor. Echt, ik dacht echt van, <laughs> jongen, hou je eens in. Zeg. Ja, maar jij zei ook zit oh, je, gemak. je zei ook en <laughs> ja? zo. Je maakt het zelf ook wel groot. Zeg ik dat? Ja, zit je? Ja, zoiets. En oh, dan ja. heb je tijd om even ja, rustig te bellen. Omdat ik wist dat als ik jou zou bellen, <laughs> ja. wist ik van nou, dan kan er wel eens een, een tikkie voor je worden. Ja. Ja. Nou, dat vind ik wel mooi trouwens, dat je dat zegt. Dat ik dat wist. Ja, en dat je erover nagedacht hebt en dat je dus ook wel bewust het nagedacht van, hoe vertel ik het, Frank? Want het is, ja. heeft wel veel impact. Ja. Ja. Ja. ja. En daarom zit jij hier eigenlijk ook, Marianne. Ja. Ja. Oh. <laughs> ja. nee, maar Dit is goed om te horen en ook over te praten en uit te wisselen, hè? Want ja. dat zal je wel goed doen, toch? Frank? Nee, absoluut, niet, maar dat, ja. Ja, ja, ja, absoluut. Vertel jij, Frank, nou, nog een keertje eventjes hier, hoe jij het beleeft, dat is zijn vertrek. Nou, dat, hij, ja, dat vind ik heel jammer dat hij weggaat. Ook omdat het, uh, nee, wat, wat hij toen net ook zei, het meer is dan alleen maar collega's hé, hey, ja. uh, hoe was je weekend en weer door. Maar ook al veel radioplannetjes hebben we bedacht. We zijn... Ja. Ja, we zijn nu samen, we zijn drie weken op een, op een schip geweest... en ik heb daar een fragmentje van geknipt. We hebben echt heel veel meegemaakt. Ja, we hebben zeven super dagen. intensief dan. Ja, maar ja. ook slapen. Nou, en hij snurken, jongen. <lacht> en, uh, uh, maar op een gegeven moment hadden we ook echt een momentje... dat we op het Amsterdam Rijnkanaal kwamen. En dat was best wel heftig, de schippers van BNN. En dan hadden we ook echt, nou ja, je hoort me hier dan ook weer schelden. En, en, Luc, en Luc ook weer op de achtergrond. Moet maar even luisteren, we hebben veel meegemaakt. Ja. Ah, dit was kut, zeg. Als jij, ik ga de stootkuss even uitgooien. Ik kan hem een vast keer de stootkuss even uitgooien. Ja. Gaat ah, het goed! Probeer maar te draaien, Luc! Draaien, draaien! Goed. Hele boze hier, nee, nee. Veel! Goed gedaan! Man! Nou ja, dat was dus ook een hele, ja. heel avontuur wat we hadden. Dus dat, Super, daarom vind ik het ja. ook gewoon... En, en wat ik ook toen net al even tussen deze lippen door zei... We hebben heel veel getafelvoetbal bijvoorbeeld. We echt een competitie van acht seizoenen... Ja. waar we tot de tien gingen en zo. Dus, dus daarom vind ik dat wel, wel heel vervelend nog steeds dat hij weggaat. Ja, het is heel erg ingrijpend. Het is toch ja. heel erg ja, bijna familie, hè? Ja. Nou, er, oh, oh, oh. Ja. Oh, oh. nou ja, oh, oh. ja jou, hoor. Oh, oh. <laughs> en, juist ook zeg maar, dingen meemaken van elkaar, van snurken, schelden, bla, bla, bla Dat geeft helemaal een band, hè? Ja, nou ja, het... ja, absoluut. Maar die zal ook wel blijven. Ja, want... ja maar ja, minder intensief maar dus. Ja. ja, dus dat is... Het is wel... Mooi dat dingen veranderen. Dat is voor jou ook wel goed. Tuurlijk, tuurlijk. Verandering, uh, dat zorgt ook alweer voor nieuwe inspiratie. Je wordt ook inspiratie. weer op jezelf teruggeworpen. Ja. He? Van, hé, hey, wat kan ik nou eigenlijk zelf of met anderen weer doen en zo. Dus dat is... Ja. Uh, daarom is het goed dat mensen stappen zetten. Je hebt ook mensen je hele leven uh, geen stappen zetten. Ja. Maar dat is uh, dat niet zo goed. Niet. Dit is veel beter. Nou ja, Frank maken we wel zorgen. Die is 19 bij BNN gekomen. En uh, die zit nu al 5,5 jaar. heeft nog nooit een andere baan oh. gehad natuurlijk. Toen ik 24 was. Nou, nah, ja. had ik er een hele carrière op zitten. Wij uh, we praten zo meteen verder. Ja. Ja. Ja. Ik, uh, ik vraag nog de luisteraars om te bellen. 0800-121. En uh, ik ga zo meteen naar Erik. Want Erik doet helemaal niet meer een afscheid nemen. Maar voordat ik naar Erik ga, eerst even naar uh, dit Nederlandse beentje. Een heel goed Nederlands beentje dit. Met een prachtige frontvrouw. De uh, band heet My Baby en het liedje heet Got a Heavy. Veel gezegd over deze plaats? Nee, toch? My baby got a habit. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Yes, daar luister je naar. En het, het gaat over afscheid nemen. Omdat mijn gewaardeerde collega Luc ik er vandoor gaat. Um, zometeen gaan we verder met onze therapie. Maar eerst uh, even naar Erik. Erik, goedenacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen in jouw geval. Hoe, uh, hoe ben jij met afscheid nemen? Nou, ik doe er helemaal niet aan. Oh, hoezo niet? Nou, dit is tegenwoordig eigenlijk niet meer nodig, vind ik. Dus tegenwoordig allemaal contact houden via Facebook, Skype, MSN, noem maar op. Uh, ja. Dus het uh, is eigenlijk niet echt nodig. Nee, maar op zich als er iemand, kan iemand wel een beetje verdwijnen. Het is toch niet hetzelfde als ik met, met, met jou aan het Facebook chatten ben? Of dat ik met jou in het echte leven een biertje drink? Ja, dat. Dat is wel zo. Kijk, dus ik ben na nou, 10 januari getrokken uh, vanuit de Filipijnen waar ik normaal gesproken zit, zitten, ben ik weer op zee gegaan. En nu ga ik eind van het jaar ga ik weer heen. En ik hou gewoon contact daar zo met me via de, de, de ja, netwerkgebeuren. En ja, dat afscheid nemen, dat, dat doe je niet. Dat is, uh, ik kom toch weer terug. Ja, maar heb jij net niet, toen je wegging uit de Filipijnen, een soort afscheidsfeestje gehouden? Voor je vrienden en je, en je collega's en de kennissen die je had daar? Ja, dus, ja feestjes. Ik hou altijd wel feestjes, maar niet speciaal om, uh, dat, dat ik wegga. Nee, dat vind ik zoiets uh, net alsof ik niet meer terugkom. En ik kom wel weer terug. Ja, okay. nou, ik snap Erik wel hoor. Ja? Dat die, nou ja, kijk, jij, jij hebt zelf ook, dat jij, jij wil uh, zelf altijd afspreken. En uh, dat is leuk hoor. <laughs> nee. Nou, niet. Okay. Nee, nee, nee maar, ja, maar echt. Maar jij wil altijd uh, het liefste. Dan, uh, het liefste wil je dan afspreken in de kroeg. En dan wil je meteen een biertje drinken. En dan wordt het meteen moet het lange avond. wordt het vanzelf een hele lange avond. Dat is leuk. Maar uh, ik snap wel wat Erik zegt. Is dat ja, je, het echte afscheid nemen, dat doe je ook al bijna niet meer. Omdat je, ja, je zit er in elkaar als Instagram foto's te bekijken. En op Facebook ja, praat je met elkaar. En dus je, je, je neemt dan wel afscheid. Maar, uh, tenminste ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dan, op een gegeven moment heb je dan uh, de volgende dag spreek je elkaar alweer. Dan zit je eigenlijk gewoon uh, weer dingetjes uh, te betaten. Het is eigenlijk niet meer afscheid, afscheid, dat je elkaar nooit meer gaat zien. Nee. Of dat je elkaar echt heel sporadisch ziet. Maar meer, je kan elkaar altijd bellen, sms'en, ja. twitteren, facebooken. Dat bedoel jij ook Erik, toch? Dat bedoel ik precies. Afscheid nemen doe je als we elkaar niet meer zit. Ja. Nee, ja. Of als er iets verandert. Zoals in, uh, in het geval van Luc en Frank. Dat je ineens van intensief bijna dag en nacht samenwerken, dat ineens niet meer hebt. Dan is er wel een reden om daar even met elkaar bij stil te staan en een feestje te geven of dat afscheid te vieren. Ja, dat is waar Erik. Want dus... jij, hebt, jij hebt natuurlijk ook dat als jij op de boot zit en er gaan collega's van je weg. Die met hen heb je natuurlijk heel intensief samengewerkt dag en nacht en lepeltje lepeltje moeten liggen. <lacht> ja, en en ja, opeens zijn ze er, en er niet meer. Ja. Ja. Ja, maar dat gaat bij ons toch heel anders, hoor. Ik bedoel, het is bij ons van, uh, nou, uh, tot ziens, uh, we zien elkaar alweer, en that's it. Maar ben jij zelf dan ook niet gewoon iets, iets harder of koelbloediger of wat nuchterder daarin, in die hele situatie? Ja, nuchterder. Ik, ja, misschien omdat ik in Groningen ben, dat kan maar zo, maar... Uh, nee, ik doe het dus al 26 jaar, en het afscheid nemen, dat, nee, dat, dat, dat doe je niet. Uh, kijk, ik kom nu in een jaar tijd, ben ik straks vijf weken in, in Nederland geweest. En, ja, het is uh, hallo, goeiedag en is uh, het. Dan zie je mensen wel weer, als je in Nederland bent, die hier natuurlijk altijd hebt gezien en altijd mee met omgaan. Zie je dan even vijf weken en dan is het niet moeilijk voor jou om weer te zeggen, de groetjes. Nee, dat vind ik helemaal niet moeilijk. En de mensen waar ik mee omga, die vinden het ook niet moeilijk. Nee. Het is altijd weer leuk om weer thuis te komen natuurlijk, maar het is geen probleem om weer weg te gaan. Het hoort wel een beetje je bij je werk, ik, ik zo te horen. Ik, ik kom weer thuis, ik zie die mensen weer. Ja. Ja. Het hoort een beetje bij je werk en dat maakt ook wel uit. Als, als iedereen het gewend is om zo met elkaar om te gaan, dan is het, hoort het een beetje bij je werk. Maar... Ja, dat is ook zo. Ik weet niet wat jullie nou zeggen. Afscheid nemen omdat je bij het werk weggaat. Maar uh, jullie, jullie zitten bijna bij elkaar op de lip. Het is een, wat, een twintig minuten, een half uurtje rijden en je kan elkaar weer zien. Ja, ja dat is waar. Nog, en We blijven natuurlijk ook wel een beetje hetzelfde werk doen uiteindelijk. Omdat uh, we, je, je blijft in het, uh, in het, in, uh, in het mediawereld. Dat, dat is een heel klein wereldje natuurlijk. En je gaat niet opeens op een booreiland zitten of nee, zo. nee. Nee. Zijn iedereen allebei in dezelfde stad, dus je kunt elkaar van elkaar in de broek zien. Eigenlijk zeg je gewoon, ja, eerlijk, ja, goed, het kan hoor. niet uit mij, hè. Dit, het nee, is Frank maar, die de moeite weet. Maar mee. jij bent het heel erg met Erik <laughs> eens, volgens ja. mij. Lui. Nou, ik, ik begrijp Erik wel, ja. Maar, uh, zo goed even, ook zo... Uh, ja. Nee, ik snap, mensen hebben mij dat ook wel gevraagd. Van, ja, vind je het dan heel erg jammer om weg te gaan? En ik vind het echt heel erg jammer om weg te gaan. Maar vooral ja. om, denk ik omdat Erik zegt, dat je denkt van ja, gelukkig de mensen die je spreekt, en uh, niet alleen Frank, maar ook andere mensen met wie ik uh, echt, echt tof heb samengewerkt, die, die ga ik nog wel spreken, hoop ik dan maar. Tenminste die heb ik in mijn gedachten Ja, dat, als het goed is, is dat natuurlijk zo. Ja, je gaat verder in je leven en je houdt gewoon goed contact met de mensen met wie je iets opgebouwd maar hebt. Maar kan Frank dan ook jaloers worden straks? Want straks <laughs> heb ik natuurlijk ook bij... Heb je een uh, nieuwe Frank? Ja, ja. ja, ja jaloersie kan heel erg uh, een rol spelen inderdaad. Ja. Maar ja, weet je, alles is, gaat om maatwerk. Wat vind je leuk? Wat past bij jou? Uh, en, en helemaal geen afscheid nemen en gewoon uh, verder gaan, dat is heel weinig. En je kan het ook overdrijven, wat je in het begin zei van de ja. uitzending. Ja, je kan het ook overdrijven. Je moet doen wat bij je past. Ja. Nou, ik vind dit, dit hartstikke mooi gevonden, heb ik al ja, gezegd. En wat ook goed bij, bij, bij ons past. past, radio bij is En het past bij jullie wel, ja. werk ook om erover te praten. Want ja. in een hele andere branche, hè, dus op de grote vaart en zo, dan kan ik me voorstellen dat dat veel minder gebruikelijk is. Ja. Maar de mensen die het niet vieren, die komen bij mij in de workshop. Dat moet ik ook zeggen. Want die hebben dan iets niet. Wa ik erg, heel e ik vaak gaat het goed, maar soms ook niet. En dan zit je later met de brokken van uh, ja, ja wat, is, wat is mijn leven me waard? En weet ik het allemaal. Hmm. Ik ga heel even afscheid nemen van Erik, als ja. je het goed vindt. Ja, zo is het, ja. <laughs> Eric, Rustig gaan, hè, jongen. <laughs> Erik, ja, dankjewel ja. voor het inbellen, ja, jongen. Ja. Zeker. En blijf lekker luisteren. Nou, dat ging nog ik vond het nog vrij hartelijk van Erik wel, ja. Wat? Ja, die dat afscheid van jou. Ja toch? Dat ja, was het nog even, even drie keer een groetje, ja, dus uh, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, maar dat ja. is dus wel een, een fout dat mensen soms maken dat ze, uh, wat ik ook eerder zei, als een soort Houdini uh, ja. in één keer weg zijn en vertrekken en nooit ja, meer van uh, ze horen. Ja, een beetje heel erg stoer of met veel grappen en rollen. Dat, dat soort dingen, ja. Dat is niet de manier waarop het eigenlijk nee, werkt. Nee, want later best. dan uh, denk je, ja, waar zijn mijn vrienden, ben ik dan kwijt. Hè? Maar dan komen ze dus bij jou, zeg je, en wat ja. doe jij dan met ze? Nou, het... Wat je nu met ons doet dan? Nou, Beetje... uh, kijk, wat jullie heel goed doen, dus jullie zou ik niet zo gauw in de workshop zien, <laughs> is toch wel praten over wat het met je doet en wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt en wat je van elkaar vindt en zo. Dus als je dat, uh, nou ja, dat goed kan, dan prima. Hè? Maar dat, dat kunnen heel veel mensen niet. Nee. Dus op een gegeven moment denk ik, ja, waar, waar, ik had toch leuke collega's, maar ik ben allemaal vrienden kwijt eigenlijk. Wat stelde het voor. Ja, stel het voor, al ja. nou, heb, oh, heb ik ze eigenlijk allemaal verwaarloosd. Dat komt best wel veel voor. Maar is het dan niet als je. Want uh, um, stel je hebt een baan waarin je. Nou, dat is dan gewoon je werk. En je hebt daaromheen heb je gewoon een enorme vriendenkring en zo. Die allemaal niks met je werk te maken hebben. Ja, dan kan ik me ook is. voorstellen dat je denkt. Ja, oké, okay, tuurlijk, collega's waren leuk maar ik ga nu iets nieuws doen, nou ja, dan die, die collega's zullen ook wel weer leuk worden. Dat, ja, dan, dan heb je er niet zo heel veel moeite mee. Nee, nee. Ook ondanks dat het misschien wel goede, echt goede collega's van je ja. zijn, die, dan gewoon, nou, die dank je dan af. Nee, maar daarom <laughs> op... Niet dat ik dat op jou doe. Nee, nee. Nee. nee, maar daarom ook nee, nee. maatwerk. Als je met die collega's niks hebt, moet je ook niet een heel groot feest gaan vieren. Snap je? Dat past ah, ook ja. niet. Dus maatwerk. Maar jullie, dit is heel intensief. Samen ook samen. Maar ook in die nacht. Vooral nee. deze momenten. Elke zaterdag, ja. op zondagavond. Zeker. Terwijl van, dat het een beetje, hij staat net op, ik ben al de hele dag wakker ook wel dingetjes, dat ja. het is wel wat, wat meer dan gewoon van, hé, hey, hoe is het? Uh, toch een andere sfeer. Een maar andere is er dan? iets wat wij uh, uh, nog moeten doen om het goed af te sluiten? <laughs> moeten we elkaar knuffelen? Uh, moeten we... Uh, samen naar het preppen? Nou, ik zou nou, ja. zeggen, je moet wel even toosten, of proosten, of even een huk zo. En dan, inderdaad, is het wel aardig van, uh, en uh, nou ja, dan en dan, ik weet niet. Yeah. Dan, dan eten we happy of nou, drinken. Ja, Frank heeft me even al uitgenodigd om te eten. En dat hebben we ook al ja, gedaan woensdag. Oh, oh, dat is wel uh, ja, gebeurd uh. Maar dat was ook echt... Uh, nou, uh, leuk uh, van je, Frank. De, ja, dat was, dat leuk, was maar Zeker. dat was ook wel een beetje, had ik het gevoel, een beetje een afscheidsetentje. Uh, want je ging ook allemaal vragen naar hoogtepunten en dieptepunten. Nou, goed, en, uh, ja, goed van ja, je. Ja, ja, laat dat wel een frank maar ook, uh, Ik ben wel een beetje een, een, een oude romanticus, hoor. Ja, ik ben gewoon ja. eigenlijk een beetje een oude lul. Ja. Maar uh, ja, dat, gaan dat we is toch leuk? Ja, ja, vind ik wel. Maar ja, of anderen dat ook leuk vinden. Ik ga zo meteen met je proosten, huggen ja. en stichtelijke woorden spreken en een vervolgafspraak maken. Want ja? dan kreeg ik krijg ook ja, nog een doen, ga Ik ga eerst nog een liedje voor je draaien, Luc? Ik weet dat jij heel groot fanband van The Shins. Ja. Niet heel erg bekend. Toevallig was er vanavond een documentaire op tv uh, Live at Lowlands. Het ging over uh, het festival Lowlands. Er zat ook een fragmentje van The Shins okay. in, want die stonden vorig jaar op Lowlands. En daar ging die documentaire over. En uh, dit liedje is dus van The Shins. De beste band ooit volgens jou, ja. samen met The Bees. Klopt. En uh, dit liedje van The Shins uh, heet September. En dan ga je als het ware aan de slag bij, uh, bij RTL 4. Zeker. Dus daarom vond ik hem wel toepasselijk. Deze is voor jou The Shins met September. Into this strange elastic world Pontus kindly gave up a pearl His eternal, stone and mud And ain't she lovely, born in blood Born of the sea A thousand miles away from me A court of angels, ward of the sun A future forming, a curse undone Grows softly, burning land. She takes her time, telling stories of our possible lives. And love is the ink in the well when her body writes. So gently, soft and low the shining face in a million reflections And tiny raindrops that fall in a veil Over our city like notes from above And it overwhelms me, I just ain't that tall It's Not that the darkness can touch our lives I know it will in time But she's no ordinary Valentine And now when the sun goes down She sheds a darling light Zal ik die voor jou ook even openmaken? Ja, ja, ja, deze voor mij dan en Nog eentje. Okay. Ja, dat hoort, uh, hoort er een beetje bij wat jij al net zei, Marianne. Ja. We, moeten, we moeten proosten ook, op uh, wat het is natuurlijk ook het mooi en maar ja. leuk. Ja, proosten, Luuk. Cheers. En het is een siedertje, want dat, dat uh, hebben wij ja, op die boot waar je eerder een fragmentje van hoorde. Drie weken lang hebben we ons een slag in de ronde gedronken, omdat het best wel saai was op die boot af en toe. je <lacht> de baas zit daar, hè? Hey, en, uh, we hebben vooral sider gedronken toen, althans ja. jij had, was nooit zo van de sieder en heb ik je eigenlijk een beetje leren ontdekken daar toch? Ja ik vond het altijd een beetje, dat je, van, een beetje zuurig en zo. maar ik vond het nu wel, vind het nu wel lekker. En dit hoor. is een andere sieder meer, dan ja. toen en die is minder zuur, dus oh. ik, denk je, ik denk dat je deze lekkerder vindt. En? Ja. Ja, deze is, ja deze is lekkerder, ja? Net, ja. iets bitterder hou ik wel van. Ja het is iets meer alcohol wat je proeft. <laughs> ja, precies. ja, Maar Marianne, uh, we hebben nog, uh, nog vier minuutjes, dan zie ik Luc nooit meer terug, dan is het, uh, ah. dan is het over en uit. Wat, uh, wat kunnen wij doen behalve dan wat we hebben gedaan nu? Uh, we hebben geproost. Uh, je zei knuffelen toen net nog? Dat doen we zo wel eventjes. Ja. Ik, ben, ik ben dol op knuffelen, dus ja, de dat is ook nog een goed Ja, gewoon lichamelijk. Ja. Beetje ja, fysiek even, contact. Uh, ja, ja, even voelen. En uh, heb je nog een wens of zo? Of uh, mee te geven? Uh, aan Frank mee te geven. Ja. Nou ja, ik heb uh, uh, ook in een soort afscheidspeech. Uh, wat ik uh, op een uh, feestje deed. dus uh, vrijdag ook al tegen Frank gezegd. dat, uh, dat hij. Uh, van een, toen hij vijf en een half jaar geleden. bij BNN kwam. Uh, tot nu is uitgegroeid van uh, vage duif met Rara naar een vage duwt met Rara die heel goed kan radio maken. En dat meen ik ook echt. En dat weet Frank ook <lacht> wel? We ja. hebben het daar ook echt ja. over gehad uh, uh, regelmatig. En dat uh, uh, hoef ik eigenlijk Frank ook helemaal niet vertellen. Dat ik echt denk dat, dat Frank uh, uh, super ver gaat komen uh, in, uh, in de radiobusiness. Nou. En uh, dus dat ja, ik denk dat ik denk dat, uh, ik denk dat je dat wel weet ook. Dat, nou, ik, dat ik dat vind, toch? Ja, wel fijn om te ja. horen, toch, Drit? Het is toch mooi dat je het ja, zegt, Ja, nee, absoluut. Met ook weet je het, is het toch nog fijn Ik om Ik ga het een beetje zeggen. losknippen en ja, uh, ja, op beat sorry. zetten op mijn koptelefoon. Maar anders andersom, Frank, <laughs> heb jij nog iets te zeggen of iets mee te geven aan Luc... wat je belangrijk vindt, wat je... Nou ja... Uh, ja, wat, ja, dat hij het gewoon heel goed gaat doen. Dat hij een ja. beetje, wat hij heeft op de radio, heeft hij echt iets unieks neergezet. Oh. Zeker in het avondprogramma van BNN Today dat hij dat ook kan vertalen naar tv en dat hij net zo uh, goed en uh, briljant wordt op tv ja. als hij op de radio was. Ja. En ik denk dat, hij dat, wel goed, dat dat ook wel goed gaat komen, dat hij dat wel kan. En verder dat hij uh, gezond blijft. Ja. Oh, dat <laughs> ja. Van, ja. Hartstikke leuk. Dat hoop ik ook voor jou, hoor. <laughs> ja, toch? Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja zeker. <laughs> nou, tijd voor de huk, zou ik zeggen. Ja, mogen we? Ja, op, ja, ja, ja, ja. ja, Oh, ik ja. kom hier. <laughs> Even verslag van hoe we <laughs> Ja. Ja, met al wat draden en koptelefoons. Ja, het lukt. Ja, ja geweldig. Toppie. Oké, okay, en uh, in de toekomst toe, uh, wanneer uh, eten jullie of drinken je biertje? Want dat is ook best wel even Moeten belangrijk. Moeten we even een afspraak maken dat nu? Dat je even weet. Uh, Moeten we Ja, maar... september, ja in, in principe is dat ja, wat maar... je zal zien. Je doet allemaal nieuwe dingen en ineens is het, uh, komt Sinterklaas voorbij yeah. en is het kerst en dan denk je, hé. Hey, yeah. ja, ja, ik dus werk straks elke, strak elke avond en het ja. weekenden kan ik eigenlijk niet, denk dus... <laughs> nee, nee, nee. Zullen we een weekendje doen Frank? Ja, ja Dat je, moet dan, eind hè? september met, of zo? Ja, zie ik moet, er erbij, ja, ik moet even, ik moet heel even een beetje acclimatiseren zometeen. Ja. Dus ik denk dan, uh, laten we 14 september doen. Oh, dat vind ik een mooie. Ja? ja. Of is het 15 e maak Want Jij hebt natuurlijk een uitzending. Zondag, laten we een zondag doen. Zondag 15e? Ja, ja zondag 5 september. Nou, okay. helemaal goed jongens. Ik zet hem erin. Nou, kan je beter. Marianne, dankjewel. Ik ga ja. ook afscheid van jou nemen. Het uh, is wat afscheid nemen, zeg, dit uur. <laughs> dankjewel dat je naar de studio bent gekomen. Ja, en uh, veel succes met uh, de workshops die je geeft. En uh, met het verdere werk wat je doet. Uh, we gaan ook nog even Dankjewel. proosten zo meteen. Ja, een kopje koffie, okay, koffie dan, denk ik. Ja. Fijne nacht. En Luc zo meteen uh, dus, uh, je, je laatste start. Ja, laatste start. We gaan in het eerste uur uh, de laatste keer met BNN University. Gaat het over BNN University? Die maakte altijd het programma start, dus dan gaan we even het jaar doornemen, het half jaar wat zij hebben gemaakt. En het laatste uur, ik heb geen idee, uh, een beetje voor mijn verrassing. Een grote verrassing. Hè? Dat is een en je hebt een ontbijt gekregen? Ja, net Arjan Penders kwam binnen, dat is uh, einddirecteur van uh, Radio 1, die kwam binnen en die heeft allemaal lekkere dingen meegenomen. En, uh, ik zie een eitje, ik zie uh, Noten en bolletjes, notenkoeken, kaas. Eitje is nog een beetje warm zelfs. Het is wel jouw nacht, hè? Is hij is zacht of hard gekookt eigenlijk? Zacht. Zacht oh, oh, oké, van Je ja, moet ja, thuis altijd, ha altijd uh, hard eten. Je het altijd een beetje zo dat, dat eigeel eroverheen draait. Ja, heerlijk. Oh, voor degenen die uh, net wakker zijn geworden, uh, eet smakelijk, lekker ontbijtje. Kijk, Luc pelt zijn eitje al hier. Zometeen de dus start, wat eigenlijk de finish is, want uh, Luc uh, stopt hier op Radio 1. Maar het komt helemaal goed hè, met je programma. Zeker, het gaat helemaal goed. Mag goed. wel zeggen wie het gaat overnemen? en Nee. Uh, is, is dat al bekend? Ja, mag. Bart Meijer, Bart Meijer de, de presentator van onder andere Klokhuis. Hij viel ook vannacht in voor De Wereld van Filemon. Die gaat vanaf oktober jouw programma doen. En uh, ik wens je een heel fijne uitzending. Thanks, Frank. Yeah.